Katrin Straatman met het NOS Journaal. De te helpen bij het bestrijden van de enorme bosbrand. Nog steeds zijn zo'n 1500 Portugese brandweerlieden bezig om het vuur te bestrijden. De brand brak zaterdagmiddag uit in de regio Pedro Gau Grande in het midden van Portugal. Zeker 62 mensen zijn omgekomen. De Portugese regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In Ten Post in Groningen zijn in een auto die in een sloot lag... twee lichamen gevonden, meldt RTV Noord. De fonds werd vanochtend rond half negen gedaan. De politie weet niet hoe lang de auto al in het water lag. Ook over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Het RIVM heeft het hitteplan afgekondigd voor Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Dat is een oproep om vanwege de warmte extra aandacht te besteden aan kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Zij moeten voldoende drinken en in de schaduw blijven. Het hitteplan treedt in werking als het vier dagen achter elkaar warmer is dan 27 graden. Op 13 plaatsen in Duitsland is het spoornetwerk van de S-baan gesaboteerd. Er werd brand gesticht bij kabels. Daardoor werken seinen en wissels niet meer. Het regionale treinverkeer in Berlijn, Hamburg en Dortmund ligt plat. De Duitse politie spreekt van een gecoördineerde actie en van aanslagen op het spoornetwerk. Het weer, veel zon, later wat stapelwolken bij 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Morgen in het noorden ongeveer 22 graden, het midden en zuiden 25 tot 30. Woensdag iets minder warm, maar het blijft grotendeels zomers en droog. Dit was het... M ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik wou zeggen Watertorensport, maar dat is het natuurlijk niet. Zandvoort... Nee, dan zit je op de verkeerde dag, hoor. <lacht> Zandvoort lunst. <laughs> ja, dat doen ze tijde, de dag dat ik hier voor Watertorensport zit, de lunch is ook gewoon, hoor, die Zandvoorters. Want ik heb wel eens gecontroleerd, kijk naar ja. binnen. Ja. Dacht, en, en dan zag ze allemaal te lunchen, hoor. Gewoon. Ja, dus, natuurlijk, ja, natuurlijk. Het is ja. gewoon niks bijzonders, hoor. Het is dus, uh, heel Nederlands, hoor, lunchen. <lacht> Zandvoort <lacht> lunst. En ik ja. doe dat vanmiddag natuurlijk weer niet alleen, want u hoort er al. Dolly, en jij hebt al een lekker een bakje koffie mee geschonken. Zo is dat, hè? Nee? Nou, ja, we, heen, we ja. moeten hem wel verzorgen natuurlijk, hè? Want anders ja, oh, zakt hij uh, in elkaar achter zijn mengpaneeltje. Dan, ver, dan, ver, <laughs> dan verlies ik mijn veren, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Heb jij nee, wat leuks dat... gedaan in het weekend? Dat je zegt van nou. Dat, ja, ja mijn kleinzoon was jarig. Nog van harte? Ja, die werd acht jaar. Dus het was groot feest in, een, in de, de grote gemeenschappelijke tuin. Het was echt net zo'n Engels, Engelse film waar ik in terecht kwam. Allemaal picknicktafels met leuke kleden. Bloemen op tafel. Grote schalen met sla en fruit. En, en waar, kwam allemaal... dat, waar kwam dat allemaal vandaan dan? Dat had dat met... mijn schoondochter allemaal gemaakt. Zo, allemaal die... vers, hè? Ik denk, je hebt een cateringbedrijf ook. Nee, oh. nee, die, dat arme kindje die, die <laughs> heeft, heeft zich het Huberculubus gewerkt. De verse hummus, verse kruidenboter voorop de stokbroodjes. Uh, allemaal leuke schaaltjes met hele dunne stengeltjes. Bleekselderij, uh, komkommer, paprika. En dat stond dan in een, in een soort uh, yoghurttoestandje, uh, Dus dat je kon dippen. Nou, Het zag er zo gezellig uit. Ja. Zo, wat een hey, leuke en wat, dag. Wat heeft die gehad, uh, die kleine Sam? Nee, dat was niet Sam. Ah, het nee, niet Sam. Sam is ouder. Nee, dit ging, ging om Hugo. Dat is uh, mijn middelste uh, kleinzoon. Die, die, uit, die uit die boekenkist. Ja, die ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, die was groter. Hugo de Groot, klopt. Ja, ja, nee. Hij is aan het sparen voor een uh, Nintendo Switch. Oh. Dus uh, hij heeft veel Klinkt geld duur. gehad. Klinkt heel duur. Het uh, is ook heel duur. Ja, ja, dat heb je goed gehoord. Ja, ja dat is, dat is, dat is een, uh, spe een spelcomputer. Een spelcomputer, dus. Ja, ja. ja. Mm, dus, uh... Ja, die wil ik ook wel eigenlijk. Ja, wil jij dat nee. ook? Nee. <laughs> Alle gekheid op een stok. <laughs> ik, ben, ik, ik, zit, ik zit al zo lang achter die computer, jongen. Ja, waar. en dan ook dat nog? Oh, ja, ja, ja, ja. ja. Maak er geen ja. spelletje van. Dat gaan we niet doen. Nee. Wat uh, gaan we wel doen, Charles? Nou, ik, uh, ik heb Erik Klepton even gebeld. en ik zeg, die sheriff vind ik zo vervelend. Nou, ja, hij zegt, kan je er wat mee doen? Ik heb ja, Aishot, ja, de sheriff. Oh, dus dat hey, <laughs> Dat, dat probleem is opgelost Sorry, dus. <laughs> I swear. Heb jij dat wel eens gedaan, Dolly, dat je in zo'n auto naar zo'n filmveld reed en dat je dan vanuit nee. de auto... Nee. Bestaat dat nog in Nederland eigenlijk? Ja, of? dat wordt hier in Zandvoort elke zomer gedaan. Oh, ja? Op het circuit, ja. Een openbare bioscoop. Ja, ja, ja, ja. Ja, kan je met de auto, kun je film kijken. Ja. Ja, ja, ja leuk. Ja. Nee, ik heb het nooit gedaan, want met wie moet ik daar gaan zitten dan, joh? En ik heb een heel klein prutautootje daarvoor. Ah, is juist de daarvoor. Bedoeling. Wat? Het is juist de bedoeling dat je zo min mogelijk van die film ziet. Ja, maar daarom. Daar zit ik in mijn eentje. <laughs> nou ja, dat, je mag ook een kettelijk nemen of een oven. Nee, ik heb een panda, oh, trouwens. Een panda. Dan zit ik in mijn panda. Nou, okay, in mijn nou, eentje. Nou, er zijn er vast wel een paar chinezen die je gezelschap willen. man. Er is een lekkere stengel bamboe erbij. <laughs> ja, ik wou net zeggen. <laughs> Kissing in the back row of the uh, movies. You can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. Zo, hebben we ook weer gehad. Lekker aan de film met z'n tweeën. Nou, nou, lekker hè, Charol. In the, back, hè? in the background. Ik vond het wel een goede film, trouwens. Welke bedoel je? Heb jij niet gekeken dan? Nee, natuurlijk niet. Oh? Ik heb, ik heb alleen maar naar jou gekeken, natuurlijk. Oh, echt waar? Anders ah, had je helemaal niet door. Oh, nou, nou dan had jij je bent... toch niet naar de film voor we <laughs> gaan dan? oh nou, ja. <laughs> <laughs> Surfing safari is ook leuk. Nee, gaan we nu weer surfen? Ja, we gaan naar ja, ja maar uh, dan moet je wel voor je uitkijken. Niet naar meisjes kijken, hè? want nee, anders nee, nee, verdwijn nee. je in de golven. Ik, ik ga kijken en luisteren naar de Beach Boys. Oh, lekker. Die zingen dat liedje. Oh, leuk. Oh, leuk. Everybody's learning fire with me. But now everybody's learning how to come on a safari with me Ja, luisteraars, we hebben even gesurfd. Dolly is nou de plank halen thuis, want die was de plank vergeten. Dus ik zei, ja, haal hem dan even op, dan gaan we nog een keer surfen. Ze, oh, ja, ze staat nou naast me. Oh, ja, die, plan, die plan, ze hebben een plank voor de kop. Geen, bo, geen bord, maar een plank voor de kop. Nee, maar wel even een gezellig uh, liedje uh, van, van de Beach Boy, dacht ik. Uh, uh, anders, uh, André van Duin, uh, als de zon schijnt. Want die heeft uh, helemaal uh, een up-to-date repertoire wat dat betreft. Als hij bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er al.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 Ja, dus maar je... juist niet, je moet lekker vroeg eruit, dan is het nog lekker. Ja. Als, het, als het smiddags, dan wordt het zo, uh, zo heet. Ja, precies. Ja, lekker vroeg op en dan smiddags lekker alle gordijnen dicht, lekker een vuurtje liggen. He? Get out your lazy bed. Ja, zo so is het. Ah. Ja. Get get three Every night till the morning is light And she sleeps all day Again, I drag you out Als je net in de armen van iemand op je gemak in bed ligt, ja, dan is het natuurlijk weer moeilijker. Luister maar naar de Dolly. Ja, dat zal ik doen. Ja. Nou. Maar niet roken in de studio, dat mag niet. If you want my sympathy Just open your heart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 You lay back in the arms of someone you love. You lay back in the arms of someone. When you feel you're heart part of someone. You lay back in the arms of someone you love. you With nothing to hide No need to pretend oh. Lay back in the arms of someone You give in to the charms of someone Lay back in the arms of someone you love oh, yeah. Lay back in the arms of someone when you You lay back in the arms of someone you love.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 Lay back in the arms of someone you love Ja, dat bent van Smoky. U kent hem natuurlijk allemaal van... Uh, hoe de fuck is Alice en zo. Uh, ah, dat was ik gisteren nog aan het zingen. Echt? <laughs> ja. oh, vertel, vertel. Um, ik ging met, uh, met uh, Sam aan de boulevard een uh, haring halen. Ja. En uh, daar werkt uh, een, een, een buurmeisje van mij van verderop. En haar moeder heet Alice. En nou, we waren natuurlijk op een andere manier met elkaar aan het praten... als dat je met iemand zou doen die je niet kent. En toen liepen we weg. En Toen zei, hij, toen zei Sam... Hé, hey, oma, wie was dat nou eigenlijk? Ik zeg, ja, dat, was, uh, dat is mijn buurmeisje van verderop. Oh, van wie dan? Ik zeg, ja, van Alice. Alice, who the fuck is Alice? Nou, oma, wat zeg jij nou? Ik zeg, ken je dat nummer niet? Dus toen heb ik het voor hem gezongen. Oh, ja. Hij vond het heel raar. Hij vond het een heel raar nummer. Ja? Ik zeg, nou, het was ook een rare tijd toen het uitkwam. Dat is waar. we luisterde dus net naar uh, Smokey met ja. Layback in the arms of someone. En uh, ja, terwijl Smokey nog steeds in die armen van iemand ligt, gaat hij ook meteen luisteren naar het nieuws. En dat wordt vandaag natuurlijk weer uh, gepresenteerd door... Top, het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en, en, en weet je, ik, ik wilde snel even iets toevoegen aan het nieuws. En ik ben er een vreselijke puinhoop van aan het maken. Dus we gaan kijken hoe het gaat lopen. Um, het regionale nieuws van 19 juni.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 De voordeur werd dichtgehouden en een omstander belde 112. Nou, hoe het verder afgelopen is, laat zich raden. Maar daar kunnen we wel naar raden natuurlijk. Ja, dan uh, een, een, een, ja, een ongeval vanochtend, een eenzijdig ongeval op de boulevard. Want een Maserati is op de boulevard Barnaar van de weg geraakt... en heeft daarbij zeker zes geparkeerde auto's geraakt.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 En hij is, terwijl hij overgebracht is naar het ziekenhuis... ook aangehouden als verdachte van de overtreding van de Wegenverkeerswet. Nou, dan kom ik bij het stukje waarin ik heb zitten knoeien. Eens even kijken. Een Maserati is... Ach nee, dan nou ben ik het helemaal kwijt. Wacht even hoor. Nou ja. Ben je een Maserati kwijt? Ik ben mijn Maserati kwijt, Ja. Ja, nee, maar ik wilde wat vertellen over die carvers. En over natuurlijk het Europees kampioenschap. Het, het, het, wie het gewonnen heeft. Maar ik, ik ben het kwijt. Moet je nog nou. even uitvissen? Nee? Ja, volgend ja. nieuws. dan maar. en anders uh, straks vertelt waarschijnlijk ook uh, Joop van Nest erover, onze razende reporter. Dus dan komt het goed. Een motorrijder is rond 6 uh, uur gisteren gewond geraakt bij een valpartij op de Zeeweg. De bestuurder reed richting Zandvoort en ging in de bocht ter hoogte van de Bokkendorens onderuit. Met een snelheid van maar liefst 100 kilometer per uur. Nou, wat natuurlijk al veel te snel is op die weg. Maar daar kwam nog eens een keertje bij dat hij alleen maar gekleed was in een hemdje, een zwembroek en sneakers. Nou, getuigen die achter die motor reden hebben eerst de hulp gebo geboden. Maar het, het schijnt verschrikkelijk geweest te zijn hoe die man eruit zag... Want uh, omdat hij geen beschermende kleding droeg... Nou, en als je dan met zo'n vaart zo'n smakken maakt op het asfalt... blijft er niet heel veel van je over, hoor. De man is voor behandeling van heel nare wonden... naar het ziekenhuis overgebracht. Ik krijg er kippenval van als ik het hoort, hoor. Oh, man. ja. Nou, de, de politie heeft zelfs besloten... want ik heb het vanuit een politiebericht... Die heeft zelfs besloten om geen foto's te tonen. Zo uh, ja. akelig moet het eruit gezien Ja, Je hebben. wordt gewoon ontveld dan. Ja, ik natuurlijk. Bedoel, ja. Die man die zal geen vel meer op zijn huid hebben gehad. Daar zei hij nou... <lacht> <lacht> wij zeggen, zijn, ik, ik zei, die, heeft, die zal geen vel meer op zijn huid hebben gehad. Maar dat klopt dan toch niet? Nee. Dat kan <lacht> Hé, hey, maar ja, uh, uh, ja. wat zou ik nog even zeggen? Want daarom dan... hebben die motorrijders altijd van de leren pakken aan. Hè? Om, om ja, natuurlijk. Het, juist met dat soort dingen. Ja, uh... ja, natuurlijk, ja. jongen. Dat, dat, dat kan, je kan gewoon niet op een motor rijden zonder beschermende kleding. Nee. Zo onverantwoord. Ja. Mm. Nou, dan nog even. Want, want we kunnen onderhand wel stellen, ondanks dat de zomer nog niet officieel begonnen is, dat die toch. Uh, wel begonnen is. hè, en, en eigenlijk is die zomer ook uh, mooi afgetrapt op 12 juni... met het Europese kampioenschap Zandsculpturen. Waarvan dan gisteren de winnaar bekend is gemaakt. Zijn ze allemaal en, af? Ze zijn allemaal af. Ja. Uh, ondanks dat een paar Duitsers het in hun idiote hoofd hebben gehaald... om die beelden allemaal, beelden allemaal te verruineren. Dat meen je niet. Ja, ja, ja, ja. In, het, uh, in het weekend uh, is een groep van, uh, van jonge Duitse blagen... Die hebben die beelden allemaal beschadigd. En, uh, de, Was dat de, makkelijk te herstellen weer? Of? Ja, de Carvers zijn als gekken weer aan de gang gegaan. En die hebben gelukkig alles weer kunnen herstellen. Maar dan denk ik, blijf toch eens met je takken overal vanaf. Waarom moet dan altijd alles stuk? Ik kan, ik kan daar heel slecht tegen. Ja, als je, nee, als je hersens hebt, moet je ze gebruiken. Maar als je ja. ze niet hebt, ja... Dan... Ja, dan wordt het lastig. Dat ben ik met je eens. Maar blijf dan lekker weg uit Zandvoort. Is dat. Ja, toch? Maar... Uh, ja. In ieder geval, die, die aftrap is dus geweest. Nou ja, de kunstwerken zijn tot eind november te bewonderen. Dus ja. daar is niet echt haast bij. Uh, wat wel erg leuk is, want in het verlengde van die uh, sansculturewedstrijd... Mm -hmm. gaan eigentijdse kunstenaars eind juli tijdens het Street Art Festival... met hetzelfde thema aan de slag als uh, de Carvers nu hebben gedaan. Die hebben gewerkt met het thema Hollandse Meesters... En dat gaan straks de kunstenaars tijdens het Street Art Festival ook doen. Nou, wat gaan we allemaal nog meer beleven deze zomer? Een gezellige zomermarkt die zich uitstrijkt van de Kerkstraat via het Badhuisplein. En naar de Boulevard. Die, die is dit jaar zeven keer wordt die georganiseerd. Mm -hmm. uh, dan zijn er nog markten in Ibiza sferen, waar met allemaal Bohemian spulletjes. Die uh, worden vier keer georganiseerd op een vrijdagse Ibiza-markt op het Badhuisplein. Dan hebben we naar uh, Zandvoort weten te krijgen de wereldberoemde Amsterdam Pride. Die gaat een uitstapje maken en nou moet ik het natuurlijk uit mijn mond, nou ik doe het niet, naar Zandvoort aan zee. Want dat Amsterdam-Beach, dat, dat zie ik niet zo zitten. Goed. Nou, in ieder geval, maandag 31 juli vervoert de NS in de speciale NS Pride Express vele LBGT-bezoekers. Dat zijn lesbiennes, uh, biseksuelen. Uh, waar staat die G ook weer voor? Transgenders heb je. En, uh, ja. Nou ja, goed. Voor uh, Pride at the Beach dus. hè? En Zandvoort gaat dan drie dagen roze kleuren. En de regenboogvlag wordt dan weer van zolder gehaald. En die gaat weer wapperen op het gemeentehuis. En, uh, maar voor die tijd, dus dat is een mooi evenement weer. Maar voor die tijd hebben we ook nog het British Festival op 8 en 9 juli. En dat speciale thema festival viert alles wat Brits is. Met lekker eten en Brits racefestival. Met hondenrennen en veel meer. Waarom dat dan weer moet? Nou ja, goed, oké. Okay. Ik ga niet overal op zitten mopperen, hè. jongen. Nou, uh, nou ja, en er is nog veel meer te doen. Uh, u kunt het allemaal gaan zien en lezen op vvvzandvoort.nl. Maar Zandvoort gaat zinderen en bruisen deze zomer. Dat was het. onze Dolly ook vast aan u vertellen, luisteraars, wat voor weer we deze week krijgen. Ja, ja. Nou, zullen we met vandaag beginnen? Dan ben ik heel snel klaar, want het, uh, het is meest zonnig en weinig wind. En de maximale temperatuur in Zandvoort gaat uitkomen zo rond de 25 graden. En op het strand is er in de middag verkoeling door wind van zee. Dus dat is fijn om te weten. Heb je vrij, ga lekker even een uurtje naar het strand vanmiddag. Dan morgen zijn er zonnige perioden. En in de middag ja, krijgen we helaas te maken met hoge bewolking. Maar ja goed, dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Uh, er gaat een matige noordelijke wind waaien. En waardoor de temperatuur ietsje gaat zakken. En uh, we gaan dan zo richting de 23 graden. Nou De verdere vooruitzichten gaan zijn vrij veel zon. Droog en warm zomerweer. En uh, dus al met al dinsdag en woensdag... Tijdelijk iets minder warm. En de zeewatertemperatuur langs het strand is weer een graadje gestegen. We zitten nu op de 18 graden. Het wordt steeds lekkerder. En dat wordt ons verteld door onze eigen weerman, Lex van den Hoorn.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 Oh, no, no, oh, no, no, no. Take the last train to Popsville, now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I feel no.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 Reservation, are be slow I'm a low low I'm a low And I don't know if I'm ever coming home Ja, Dolly, wat heb je lekker nummer gekozen als sidekick? Zeg. Want uh, ja, de, hier hou ik van, de, de monkeys. Ja. Ik, heb, ja, ik heb het natuurlijk vroeger zelf ook nog live gespeeld met een monkey. Ja. ja, daar praat ik wel over uh, tien jaar geleden hoor. Oké. Okay. Ja, toen <laughs> was ik nog een heel klein duifje, was ik toen nog. Nee. Een heel jong duif in ieder geval. Ja, ja, ja. En, maar toen, ja, toen speelde ik in Noordwijk, in Doenadeli, was ja. een dancing ja. op een duin. En, en uh, doordat het op een duin lag, hadden ze ook in die duin hadden ze een kelder van die dancing. Ja. Dus daar speelde een bandje. En boven hadden ze toen al, dat was in de zeventiger jaren, hadden ze al het begin van een discotheek. Ja. En, en boven ook nog een hele grote zaal waar bandjes speelden. Maar allemaal oh. bandjes die in die tijd allemaal dit soort repertoire... Ja, ja, ja, ja. Dat was helemaal populair. Leuk, toen. He? Ja, ja. ja. ja. Dus daar heb jij mij weer een heel groot genoegen mee gedaan. Ja, ik had dat nummer al zo verschrikkelijk lang niet meer gehoord. Ik mm -hmm. denk, nou, dat, dat is wel weer eens leuk. Jij, jij verdient vandaag, dat kan ik je echt zeggen. Jouw sympathie. Maar, weet je dat? Je zit stiekem mee te op mijn scherm. Ik wel, ja. <laughs> ja ik ben oude gluren, weet je toch? Ja. <laughs> even, even de klok aan. tonight.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 The hot Of er gaat niet genoeg aan liefde rond. Dat is het verhaal. Sympathy is wat we niet. Ja, en helemaal, als je dan allemaal hoort wat er weer in Londen is gebeurd met die, met die aanslagen en zo. En, en de, ja, kijk, Salford Lunch is het natuurlijk een, moet een vrolijk programma blijven, dus we gaan er niet al te ver op in. Maar ja, ik vind toch wel dat we elkaar meer sympathie moeten betuigen, Dolly, vind je ook niet? Absoluut, helemaal ja, eens. Helemaal ja, eens, hè? Even wat liever voor elkaar. Ja, Dan ja. ga ik. Daar als, hebben ze nog in Amsterdam ooit een mooi nummer van gemaakt, hè? Vertel. Huh? Welk nummer bedoel je dan? Van het schaap met de vijf poten, hè? Oké. Okay. Ja. Waar gaan... Oh, dit is ook lekker! Hey! Ho! Oh. <laughs> hey, hey, hey! Ho, ho, ho! I'm gonna have boot, a Yeah, I can have a big machine baddie. So, Aye. hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass, Aye. too. Swag on them even when you drag casual, I mean, it's all unbearable. Come on, a hundred years not with without. Pull up our let you have it back. Nothing like your leg. Guy. he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like So, I'm jail watch, jail watch. Hand waiting for you to salute. And chew, dip pimp Not many women can get a dead dip And I'm a nice guy, but don't get like a few dead pip. Up. Do it like it hurt like it hurt what you don't like Lines was dat van Robin Tijk natuurlijk. Ja, uh, gezellig nummer. En een lekker meesvingertje En uh, Dolly. Ja. Love me do. Oh. <middels> <middels> is maar dat je het weet, hè? Ja, ja. Moet niet van zal het, komen. Ik zal het in mijn oren knopen. Ja. Moet niet van één komen, dat <middels> <weet je. middels> Ik kan niet langer bij je horen Dat wat er was, is overgegaan Nee, het gaat niet om blijft zeggen dat het zo niet kan Het is voor altijd Dolly, dat nummer, hè? dat is echt... Ja, wat is, een, een mooi nummer. Hij maakt zulke mooie nummers, hè? Die uh, jonge André. Ja, want het is ja. natuurlijk de zoon van, hè? De zoon van. Ja, je hoort wel toch wel een beetje... Anders. Kijk, hij heeft nog een beetje ja. een jonge stem, natuurlijk. Ja. Uh, zijn vader was natuurlijk wat... Uh, doorleefde. Uh, ja. Met uh, roken uh, en drinken. Uh, ja. ja. <nach> Naar borsten. Maar, maar je hoort een bepaalde klank in die stem. Ja. Ja, ja, ja. Het zit toch een beetje in de genen. Ja, ik vind het wel leuk, hoor. Dat die jongen zo succesvol is. Ja. Ja. Ja, ja uh, overigens, ik was op het Havenfestival, dat was in Inmuiden. Ja. Uh, het, eigenlijk moet ik zeggen, het Eemondfestival want zo wordt het, uh, of, zo wordt het officieel genoemd. Oh. Maar uh, daar was ook een, een, een horeca-etablissement en die hadden dus allemaal zangers hadden ze ingehuurd voor die dagen. Ja. Nou, de een dus, na de ander allemaal hetzelfde. en Ja, ja de een Sorry dat ik het zeg, maar de een nog, nog, nog slechter is. Nog slechter. Oh echt? Ja, ik vond het echt... Maar hoe is het mogelijk? Want die gasten die komen met hun geluidsbandje... en die ja? hebben gewoon die optredens en staan gewoon in zakken te vullen. het dus echt... Ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind het ongelooflijk. Ja, het is, het is heel populair, hè, momenteel. Die, uh, Nederland, het Nederlandse repertoire met... Ja, van de, ik hou van liedje, jou en ik blijf je trouw. Ja, maar als je ja. dat liedje Leef van André Hazes neemt... Op die dag werd dat wel acht keer door verschillende... Oh jee, dat ze dat niet een beetje op elkaar afstemmen dan, hè? Nee, hey, maar ze ja. allemaal hetzelfde repertoire. Ja, ja, ja. Allemaal, uh, ja. Ja, ja, ja. Dus ja, okay. nou ja. ja. Waarom zei ik dat nou? Oh, omdat we andere hazen draaiden natuurlijk. Want dat ja, is, uh, daar ja. zal het wel doorgekomen zijn. Ja, het, ja. Is, het is net alsof als je hem hoort, hè? toch? Nou, nou ja, oké. Okay. Dit is ja. wel net alsof, hoor. Dit <laughs> zijn de 3J's met net alsof. Ik kan <laughs> ja. nog net eventjes een minuutje luisteraars... want dan gaan we er weer even uit voor de reclame... en dan gaan we op zoek naar een stukje cabarezo. Ik geloof niet meer wat ik geloofde als kind... Mijn hoofd gaat keer als een wervelwind Te oud om te vragen wat ma ervan vindt Dat het hele verhaal weer opnieuw begint Laat haar gaan, ze is niet voor jou Laat haar gaan, ze is niet de ware vrouw Ik ben onderhand, 30 jaar Geloof dat de held altijd overwint. Kijk je machteloos toe hoe je droom wordt vermoord. Je je woede verbergt en je snikken smoot. Laat haar gaan, ze houdt niet van jou.